ik Nee, no, de mijn is, uh, mijn is, ja, mijn is wat, wat hoor je? Wind. Ja, oh, de molen. Maar jullie zijn nog nooit in de molen geweest? Dus? Nee. De molen, de molen... die wonen er wel heel dichtbij. Je woont er wel heel dichtbij? Bij het weiland daarachter. Ja, en loop je er vaak langs? Of, uh... Ja, als ik mijn hond uitgelaten. heb. Ik gewoon ja. 10 meter vanaf. En als de molen er nou niet zo zijn, zou zijn, uh... zou je dat vervelend vinden? Of, uh... het, is wel, het is wel wat beter voor het water. Uh... Ja, ja, precies ja alleen maar wind van de molen. Wil je even, even luisteren? Hoe het in de, in de molen klinkt? Ik moet zonnie, maar, sorry, maar uh, ik moet ook nog horen. Ja. <laughs> Ga je verder? Ja. Goed. Ja. even ik nog niet Oké. Je hoort van die houtrugge geluid. Ja. ja. Hm. Dus wat, wat denk je dat je dan hoort? Wat dat is voor geluid dat je hoort? Nou, die machines die aan het draaien zijn. Ja. Hé, hey, maar daar had ik nog een vraag aan jullie. Wat voor geluiden vinden jullie nou ja, mooie geluiden hier in de Stevenshof? Of, wel, of welke geluiden denk je, denk je van. Ik weet die, die het niet. Die horen hier la echt la nooit. woes! La fles. La fles. La <laughs> <last> fles. <laughs> ja, is mooi. Wat is dat? Ik ben nou, gewoon de <laughs> <zee, ben> ik. <laughs> ja, dat leek ook wel een beetje op die molen, of niet? Dat water, of niet? Nu, nu. Nee, dat is uur. ik weet het. of de honden die blaffen de Volk honden ja vooral bij ja. ons in de buurt toch nu niet... ja dat zijn heel veel honden ja en zijn er dan nog bepaalde plekken dat je zegt van uh, ja dat vind ik een tof geluid of zo of, ja, ja? We, weet je welke straat nee baard op. <laughs> <My boy. laughs> Omdat hij er woont? Nee, nee ik... <laughs> oh, <dan hoor> jij? <laughs> ja. En hij ook. En wat hoor je daar dan in die straat? Nou, we horen altijd, ochtends hoor je die, die, die, die honden janken en zo. Oh ja. Ik woon daarnaast. Ik woon in de steven. Nee, hier uh, nee, ja, aan de gaat. Precies onze buren die er tegenover daar met heen. Ja, maar vind je dat nee, dan, dan vervelend het geluid, die honden? Nee, ik vind het juist leuk. Oh, je vindt het wel leuk ook, ja? ja maar dan word ik wel wakker, dat wel. Ja, maar meestal is in het weekend, want dan worden die, ja. Dan de ene blaffen en de andere weer blaffen. Ik weet het ook niet. Dan... Oh, ik weet ook mooi geluid. En willen ze ik dan wil... eruit of zo, denk ik je? Uit. Ja, dat weet ik niet. Alleen omdat de ene hond wakker wordt en die gaat blaffen. Matthijs, onze hond? Ja? <laughs> die gaat blaffen als je niet uitlaat. Hey. Ja. ja. Ik weet het heel leuk liedje. Ja. Okay. Maar, ja, en luisteren ben... jullie ook veel naar muziek dan? Ja, leuk. Uh, nee. Ja, hey, Lies Werner ja, ja, ja. de Walvis. De vlof is met watervlees. vlees, aflevering <laughs> <leen. laughs> Op vakantie. <laughs> <laughs> Mooi.